De dennenboom. In een bos stond een klein dennenboompje... dat maar één ding wilde. Groeien en zo snel mogelijk een volwassen boom worden. Want dan... Tja, wat dan? Dat wist hij eigenlijk zelf niet. Op een dag kwamen er houthakkers in het bos. Zeg Peter, weet jij hoe bomen we moeten moeten hakken? Verlopig een stuk of tien. Meer kunnen we toch niet op de kar laden. Ze begonnen te zagen en te hakken dat het een lieve lust was. En het dennenboompje stond er stom verbaasd naar te kijken. Oei, oei, oei, wat zou er met hen gebeuren? Kwam maar, dacht ik, als je zo groot was. Als je omgehaakt bent, beleef je vast heel spannende avonturen. Daar kwam een haasje langs wippen. Wat zit je nou te zeuren over spannende avonturen? Heb je het hier dan niet aan je zin? Zomer schijnt de zon en maakt je lekker warm tot in je wortels. En z'n winters krijg je een prachtig wit jasje aan. Geniet nou maar van je leventje in ons mooie bos. Groeien doe je vanzelf wel. Ja, nee, joh. Dat kan allemaal wel waar zijn. Maar ik wil vlug groeien. Ik wil overal bovenuit kijken en lekker zwaaien in de wind, hè. Oeh, daarna wil ik omgehakt worden en spannende avonturen beleven. Haasje, hé, hey, hé, hey, haasje. Weet jij misschien wat er met ons gebeurt als we omgehakt zijn? Het haasje stond even te peinzen en schudde toe met zijn hoofd. Hij was nooit verder dan de rand van het bos geweest, dus hij kon het niet weten. Vraag het eens aan de zwaluwen. Ze overvliegen. Zij maken verre reizen. Ze hebben meer van de wereld gezien dan ik. En het haasje wipte weer verder. De volgende dag kwamen de houthakkers terug. Ze hakten weer tien bomen om en hakten nu ook alle takken eraf. Alleen de kale stammen bleven over. Op de terugweg liepen zij vlak langs het dennetje. Kijk eens, dat is ook een leuk boompie. Nemen we die ook mee? Wel nee, die is nog veel te klein. Volgend jaar zal die veel mooier zijn. Dan nemen we mee. In het voorjaar kwamen de ooievaars en de zwaduwen terug uit de warme landen. Het dennetje was al een flink stuk gegroeid... en op een van zijn takken streken twee vogels neer. Heepst, meneer de zwaluw, Weet u soms wat er gebeurt met omgehakte bomen? U heeft al zoveel van de wereld gezien. Ik weet wel wat ze met die kale stammen doen. Vorige week toen we over zee vlogen... ...zagen we allemaal nieuwe schepen met hele hoge masten. Volgens mij waren die masten de bomen uit dit bos. Het voorjaar ging voorbij en daarna de zomer en de herfst. Het dennetje was nu een flinke boom geworden. Tegen kerstmis kwamen de houthakkers terug... ...en hakten weer flink wat bomen om. Van deze bomen werden de dakken niet afgezaagd. Op een dag kwam er een mus op een van de takken zitten... Ik weet wat er met deze bomen gebeurt. Ik heb in de stad door de ramen gekeken. De bomen staan midden in een kamer en worden prachtig versierd met lichtjes, chocoladeringetjes en glimmende ballen. Oh, oh, oh, wat ziet dat er mooi uit. Het dennetje trilde van opwinding. Oei, oei, oei, dat wil ik ook. dat lijkt me heerlijk. En daarna, mus, wat komt er daarna? Als we zo mooi versierd worden, moet er toch zeker nog iets met ons gebeuren? Ja hoor, dus dat weet ik ook niet, hoor. dat heb ik niet gezien. Toen de volgende morgen de houthakkers weer kwamen, rekte de den zich zoveel mogelijk uit en spreidde zijn takken op zijn mooist. En jawel hoor, het hielp. Kijk eens, hier heb ik nog een mooie boom. Dat is net een goede maat. Ze begonnen hem om te zagen, maar oh, wat deed dat hem pijn? Hij zuchtte en kreunde en vond het ineens helemaal niet leuk meer om omgezaagd te worden. Houthakker, laat me staan. Ik denk dat ik toch liever in het bos blijf. Maar de houthakkers hoorden hem niet. Ze hakten hem om en namen hem mee samen met de andere dennenbomen, Naar het marktplein in de stad. Daar kwam hij weer wat bij. Hij was vast en zeker een mooie boom, want binnen vijf minuten was hij verkocht. Oh papa, dat is een mooie boom. Die wil ik hebben. Oh ja? Mogen we helpen versieren, hè? pap? Ja, dat mag, hè? pap? Dat moeten jullie aan je moeder vragen. Kom maar. Dan gaan we gewoon naar huis De boom werd een mooi groot huis binnengedragen In een ton met zand gezet en prachtig versierd Het was net zoals de mus hem verteld had Zilveren ballen, zakjes suiker, goed en kaarsen Ja, zelfs rood met witte paddenstoelen werden aan zijn takken gehangen Alleen zagen die er wel heel anders uit dan de paddenstoelen in het bos De den trilde van opwinding Vooral toen ze hem ook nog allemaal begonnen toe te zingen Daarna werd er een prachtig verhaal verteld... en het Dennetje dacht bij zichzelf dat hij dit nooit meer zou vergeten. Zoiets moois had hij nog nooit gehoord. Maar na het zingen werd het minder leuk. De kinderen bestormden de boom om al het lekkers eraf te trekken. Ze trokken zo hard dat het een pijn deed. O, oh oh, oh, oh, niet zo hard. Oh, en pas al alsjeblieft op voor de kaarsjes. O, oh, je, je, je. straks vlieg ik nog in brand... Maar ze hoorden hem niet en hielden pas op toen al het snoep eraf gehaald was. De kaarsjes brandden op, de kinderen gingen naar bed en daarna werd alles doodstil. De den dacht bij zichzelf... Morgen word ik vast en zeker weer versierd. Dan begint het hele feest van voren af aan. Oh, en wie weet hoeveel dagen dat nog duurt. Maar het duurde nog maar één dag. Daarna was het uit met de pret. De derde boom werd naar de zolder gebracht en dat was dat. Op een dag kwamen er twee muisjes die aan zijn takken begonnen te knabbelen. Huh, die is een taaie zeg. Die was al heel oud. Zeg dat wel. Ik bijt ook liever een stukje kaas. Maar ja, die ligt in de provisiekasten, daar kunnen we niet bij. Hé, hey, hey, zeg eens even. Ik ben helemaal niet oud. Ik ben een jonge, frisse boom met jonge takken. Ik ben pas deze winter uit het bos gehaald. Je bent misschien mooi geweest, en nu ben je helemaal koud. Al je nabels zijn uitgevallen. Dat geeft niet hoor. Misschien kun je ons wel een mooi verhaaltje vertellen. De Denneboom vertelde de muizen het kerstverhaal. Want dat was het enige verhaal dat hij kende. De muizen zaten ademloos te luisteren. Dankjewel, kerstboom. Wat kun jij prachtig vertellen. Morgen komen we terug en dan nemen we al onze kindertjes mee. Wil je het dan nog eens vertellen? Oh ja, ja hoor. Oh ja, dat wil ik best. Beetje bezoek brengt tenminste nog wat leven in de brouwerij. Toen ik nog in het bos stond, wou ik altijd avonturen beleven. Nou, ben ik al blij met dat gezellig muizengebabbel. Ja, ja, misschien hebben jullie wel gelijk. En ben ik toch een beetje oud geworden. Nou, dat vonden de bewoners van het huis zeker ook. De volgende ochtend kwamen ze de Dennenboom halen en ze hakten hem in stukken voor de open haard. Brandhout, zeiden ze. Oh, denneboom. Oh, denneboom.